Het Sombere Naakt, een hoorspelserie in zes delen naar het gelijknamige boek van A.C. Baantje. De werking Thomas Wessel. Vandaag deel 3. We kunnen er het best vanaf de Prinsengracht in. Ja, ik weet de weg, hoor. Zeg, je had toch een afspraak met een meisje vanavond? Moet je nu liever naar haar toe gaan? Ja, ze weet dat ik bij de recherche ben. Ze weet dat dat voorgaat. <laughs> de dienst gaat voor het meisje. Hoewel ik me afvraag of het nu wel zo nodig was om hals over kop op dat telefoontje te reageren. Een anoniem telefoontje nog wel. Nou, er is nog wat te zien van ons op de Spiegelgracht. Maar je kan ook terug, natuurlijk. hè? Dan ga ik wel alleen kijken. Je weet best dat ik bereid ben om bij nacht en ontijd met jou op pad te gaan. Al is het naar Spitsberg. <laughs> Doe maar. Spitsbergen, je bent geweldig loyaal. Ja, ik wel. Hoezo, ik wel? Ja, loyaal. Dat ben ik. En openhartig ook, de kok. Ik pas geen geniepige recherche op mijn collega's toe. Geniepige recherche streek? Ben ik hier over? Ja, recherche -streken. Als jij met alle geweld doet weten hoe het tussen mij en mijn meisje staat... dan had je dat rechtstreeks kunnen vragen. Het was helemaal niet nodig om daar een verhoortrucje voor te gebruiken. Maar ik geloof toch echt dat je nou niet helemaal meer kan volgen, hoor? draagt de slipjes met de dagen van de week erop. Wat gaat jou dan nou aan? Wat voor slipjes Celine draagt? <laughs> zo, zo, zei de dus Celine. Ja, dat weet je dan ook weer. Dat is helemaal niet het soort meisje dat jij denkt. Luister nou eens goed, mijn jongen. Ik had met die vraag over slipjes geen oneerbare of oncollegiale bedoelingen. Ja. Neem dat dan van mij aan. Ik leg het je later wel eens uit. En wat dat meisje betreft van jou... Nou, ze heeft je in ieder geval aardig gestrikt. Ja. En dat maakt me nieuwsgierig. Zeg, ik zou het best niet willen zien. Meen je dat eerlijk? Ja, natuurlijk meen ik dat. Ja. Je moest het maar eens meenemen op zondag. Bij mij thuis. Ja. Ik zal mijn vrouw vragen er een feest van te maken. <laughs> Laten we zeggen, af van de zondag. Ja? ja. ja dat doen we beslist. We komen. Dan kun je op rekenen. We zijn zondagmiddag bij jou en bij je vrouw. Als je het mij vraagt, dan is dit de grote liefde hoezo de grote liefde? Nou, je spreekt nu al in de pluralis, majestatis. In de wat? De pluralis, majestatis, de meervoudsvorm. Huh? Niet ik, maar wij komen. De pluralis, majestatis, is een ziekte. Na dertig jaar de huwelijk absoluut ongenezelijk. Prinsengracht, we zijn er. Ah. <laughs> zeg, heb jij een uh, zaklamp bij je? Niet alle etalages zijn even goed verlicht. Ja, natuurlijk heb ik die bij me. Maar ik geloof nog steeds dat iemand een grap met ons uithaalt. Nou, zullen we dan maar eens gaan kijken? Ja, goed. We werken al die antiekzaakjes systematisch af en geven je ogen goed de kost. Waar moeten we eigenlijk naar kijken? Dat zoeken we. Dat weet jij ook niet. Nee, maar als we het zien weten we het wel, denk ik. Oh, nou, ik denk dat onze grappenmaker ergens aan de overkant achter een donker raam naar ons zit te gluren. Oh nee, ik geloof niet in een grap. Hier. Dat heet Antiek. Spulletjes van mijn grootmoeder. Ja, dit is weer helemaal in tegenwoordig. Zie jij wat? Uh -huh. Oude gammele troep. Petroleumlampen, kastjes met echt antieke houtworm, kopere beddenwarmers. Nou, nee, volgende etalage maar. Dus volgens jou had die anonieme tipgever een bedoeling? Absoluut. Hij had een bedoeling met dat telefoontje. Ja, ons in de maling nemen. Hier. Hetzelfde tafereel maar iets anders gerangschikt. Antieke stoven, koffiemolens, parmansbakjes, paar mansbakjes. Nou, eh. Nee, wacht eens. Hé? Eh? Hier, kijk daar eens. Eh? Helemaal achterin. Waar achterin? Nou, schijn eens bij met je lantaarn. Daar, dat schilderij erachterin. Boven die cassette met die antieke pistolen. Zie je wat het voorstelt? Maar. Maar dat is. Dat is een schilderij van Nanette. Ja, Nanette naakt op een sofa. Als je me nou, had die knaap nou toch gelijk. Ja, dat telefoontje was wel degelijk serieus. Ik vraag maar af wie. Maar het is een goed schilderij. Hè? Hm? Nanette is goed geschilderd, geen modern gedoe. Een goed gelijk het portret. Beetje grauw, vind je niet? Zo somber. Nanette, het sombere naakt. Huh. Zou een goede naam zijn voor dat doek. En wat doen we nu? We blijven hier toch niet de hele avond en nacht staan? No, nee, zeker niet. Ik moet dat schilderij hebben. Ik moet weten wie haar heeft geschilderd. Hoe heet die uh, anticaire? Nou, hier staat Paul voor je neus op de etalage eruit. Van Grevelen. Zijn telefoonnummer staat eronder. Ja, dat is natuurlijk het nummer van de zaak. Hm? Kijk eens op die deur daar. Of die uh, misschien boven de zaak woont. Hm. De schilderij van Nanit. Ah, hm, hm, hm. Dan is er nog iemand die haar net kende. En vrij goed kende. Pech. Ze poseerde naakt. He? Pech, hij woont niet boven zijn zaak. Oh. Zullen we hem vanaf het bureau bellen? Zijn nummer staat natuurlijk in de gids. Ja, goed. Zie je. Tot nu toe wisten we nog steeds niet veel van die verdwijning. En wat we wisten, dat kon op de achterkant van een tramkaartje. En dan weten we nu dan zoveel meer. Dat komt, mijn jongen. Dat komt. Je hebt een nummer, mooi zo. Nou. Maar hopen dat meneer Van Grevelen niet al in zijn bed ligt. Nou, kom nou, Van Grevelen. Als hij maar thuis is. Van Grevelen? Ah, meneer Vergrevel, u spreekt met de kok met COZK, ...regisseur van politiebureau Warmoestraat. Politie? Rechercheur? Ja, schrikt u me niet. Ik heb een vraagje. We zijn geïnteresseerd in dat schilderij in uw etalage. Ik bedoel dat schilderij van dat naakte meisje op een Sofa. Dat uh, sombere naakt. Het hangt in uw zaken, dus nu gegraagd. Sombere naakt? Vreemd? U ook al? Wat bedoelt u met... U ook al? U bent al de tweede die mij vanavond over dat schilderij opbelt. Nou, wat is er zo bijzonder aan dat schilderij? Het is een mooi schilderij, maar... Uh... Ik ben de tweede die u over dat schilderij belt. Wie was die ander? Heeft ja, hij of zij een naam genoemd? Uh, ja, ik heb die naam genoteerd. Ah. Zekere... Ja, waar heb ik het nou? Oh, hier. Uh, Zekere Terwielingen. Wat? Wat? Hij wilde dat schilderij absoluut kopen, ongeacht de prijs. Nou, handel ik dergelijke zaken nooit per telefoon af en daarom ben ik ook niet op ingegaan. Meneer Van Grevelen, u mag dat schilderij niet verkopen. U ziet mij morgenochtend wel verschijnen. U bent er wel van de politie? Hoe was uw naam ook alweer? De Kok met COCK, bureau Warmoestraat. Bedankt voor uw medewerking en tot morgen, meneer Van Grevelen. Oh, helemaal geen dank. Dat is interessant. Was je de tweede die over het schilderij belde? Wie was die ander? Ene ter Wielingen. Waarschijnlijk onze bram ter Wielingen. Dat is vreemd, hè? God, dat is zeker vreemd. Wat kunnen we verder nog doen vandaag? Nee, niet. Het is al laat en ik denk dat we maar eens naar huis moesten gaan. Tot morgen, mijn jongen. Tot morgen, de Wat ben je laat vanochtend? Nog later dan anders? Ja, ik ben acht minuten te laat geboren, Daar had ik nooit meer in. <laughs> Heb je al koffie? Geen tijd gehad. Goed geslapen? Dank je, ja. Is er nog nieuws? Nou ja, laat maar eerst koffie. Flor de Boekarde is vannacht... Eerst koffie, alsjeblieft. Flor de Boekarde is uit het ziekenhuis ontvlucht... ...en de commissaris heeft gebeld, je moest onmiddellijk bij hem komen. Uit het ziekenhuis ontvlucht je niet, er is geen gevangenis. Ik ga zeggen dat Floor de Bougarde verder geen prijs staat op een geneeskundige behandeling. Dat is geen ontvluchten. Jij ook koffie neem ik aan. Ja, je luistert niet. De Bougarde is in zijn pyjama uit het raam geklommen en de straat opgerend. Eén van onze pitwagens die zag hem vanochtend vroeg lopen bij het Leidse Bosje. Ze hebben hem meegenomen. Goed, ik luister. Wat is hij nu? Ah, kijk eens aan het water gaat koken. Ja, ja, dat is een kluit. Zo. Zo, eerst een bakkie troost. Hij is dus uit het ziekenhuis weggegaan. Ja, en de commissaris zei dat je onmiddellijk bij hem moest komen. Ja, ja. Eén van onze pitwagens. Dus hij zit weer hier, in de warmhoesdraad? Ja. Die knap hoort hier niet. Hoort in het ziekenhuis. Waarom hebben ze hem niet teruggebracht? Ja, dat wilde hij per se niet. Hij wil eerst met jou praten. Nou, nee. laten we maar eens horen wat hij te vertellen heeft. En de commissaris dan? Die heeft nu Geen tijd? Geen tijd? Nee, het is tien uur en de commissaris dikt nu zelf koffie. Bel de wachtcommandant en vraag of Flor de Bougarde boven komt. Ja, net wat je wil. Maar het wordt wel weer met de commissaris. Ja, ja hallo met Fledder. Wilt u die er naar boven laten komen? Ja, nu meteen. Ja, dank u. Hij wordt gebracht. Ik geloof niet dat de wachtcommandant er erg mee in zijn schik is. Of waarmee moet hij dan eens zo schrik zijn? Ja, nou, die knaap die hoort toch niet op een bureau in een pyjama op pantoffels? Vind jij soms van wel? Nee, dat vind ik ook niet. Maar ja, als hij is weggelopen in het ziekenhuis... Het is per een vrij man. Ja, binnen. Ah, meneer de boekhouder. Komt u binnen, en gaat u zitten. Zo, ze hebben we u een deken omgeslagen. Toch was u in het ziekenhuis beter verzorgd. Maar wat dom niet? Om in een dun je de straat op te gaan. Ja. Als u mij met alle geweld had willen spreken, dan was ik wel naar u toegekomen. Uh. Maar goed. Steekt u maar van wel. Waar is. Uh, waar is Nanet? Waar is Nanet? Dat heb ik u gisteren verteld. Nanet ja. is verdwenen. Ja, ja, dat heeft u verteld. Ze is verdwenen. Nanet, Nanet is verdwenen. verdwenen. Meneer de Bougaarde, u voelt zich niet goed. We zullen nu weer u moet, naar het uh, ziekenhuis. u moet Nanet vinden. U moet haar vinden. Zo, zo gauw mogelijk. Ik... En waarom? Moet Nanette u weer de nodige morfine verschaffen? Hoe weet. Hoe weet u dat Nanette mij? Dat weet ik sinds gisteren. Dan weet u ook dat Nanette in gevaar verkeert. Elke minuut is belangrijk, u moet dat vinden voor, voor, voor het te laat is. Te laat? Hoezo? Te laat? Ja, ja, te laat, te laat. Het is, het is tuig. Al die handelaars over de middelen, het zijn bloedzuigers, het zijn hyena's, giftige gif, ja, ja, slangen ja, ja, zijn Het ja, Dat en... is onbekend. En wie leverde daarnet de morfine die ze u bezorgde? Dat... Dat weet ik niet. Dat weet u niet? Heeft, uh, heeft Nanette daar nooit over gesproken? Nee, nooit. U heeft er nooit naar gevraagd? Nee. Dat weet u heel zeker? Denk nou eens goed na. Neem de tijd. Nee, nee. U liegt. en u liegt slecht. Nee, ik... Wat moest u aan Nanette betalen voor die morfine? Niks, niks, echt niet. Wat betaalde u aan Nanet? Laat me los, u doet me pijn. Nou, wat betaalde u aan Nanet? Geef antwoord. Niks, niks, ik heb, ik heb er nog nooit een cent voor hoeven geven. U kreeg het dus voor niets. Gratis. Nanet wilde geen geld. Wat wilde Nanet dan? Laat me los. O, alsjeblieft. Nanet wilde geen geld. Nanet, de zoete engel der barmhartigheid, geeft morfine aan hen die vermoeid en belast zijn. Was het wel barmhartigheid, meneer de Boegherde, of was het dat anders? Liefde bijvoorbeeld? Liefde? Louter liefde en genegenheid voor neef Floor, was het dat? Maar spreek dan toch, man! Was het dat, liefde, nou? Nou oh ja, Bedaar maar, ik. Ben eens... Ik ben wel eens wat onvriendelijk. Maar u helpt ook helemaal niet mee... Wilt u een kop koffie of liever een sigaret? Een liever een sigaret. Zo. Zo, dat is beter. We zullen dat kalmer aandoen. Kijk, ik wil weten waarom Nanette nou verdween. Als ik weet waarom, dan weet ik misschien ook waar ik haar zou kunnen vinden. Ik vermoed dat het een niet los staat van het ander. Begrijp je? Uh, nee, nee, ik begrijp het niet. Vertelt u mij eens iets over uw nichtje net. Was zij ook een hyena, een giftige slang? Of toch een barmhartige engel? Zij was het die u toch morfine verschafte. Mm. En nog wel voor niets. Waarom? Ik weet het niet. Je weet het zelf ook niet? Tja, de meeste mensen zijn vaak een mengeling van alles tegelijk. Goed, kwaad, engel, slang. Hoe was het nou net? Een slang. Een giftige slang in de gedaante van een engel. Nou. En wel haast klassieke vermomming. Heel oud. Al vanaf het begin toegepast. Tja, ja. De dochters van Eva hebben blijkbaar weinig fantasie. <tie> Alleen de appel werd morfine. Wel, meneer de Boegarde, het wordt tijd dat we u weer terug laten brengen naar het ziekenhuis. U moet er geen gewoonte van maken om zomaar het ziekenhuis te verlaten. De doktoren zien dat niet zo graag. Het is ook niet bepaald bevorderlijk voor uw gezondheid. U moet er wel aan denken dat u niet veel ruimte meer heeft voor zulke experimenten. Wat voor ruimte? Gezondheid is heel wat slechter dan u zelf al vermoedt. Zo'n tweede wandeling in een dun pyjama je kon wel eens fatale gevolgen hebben. Fatale gevolgen. Ja, ik zag graag dat u bleef leven. <laughs> Waarom? Ach. Een jong en veelbelovend auteur. U spot met mij? Nee, nee, nee, nee, niet ik. Dat doet u zelf. U spot met uw eigen leven. En met dat van mij net. Ik? Ja, u. Elk moment is kostbaar. Uw eigen woorden dat geldt nog steeds. U kreeg de morfine van Nanet. Van wie kreeg Nanette die morfine? Dat, dat weet ik niet. U ligt nogmaals en u ligt erg slecht. Ik weet het echt niet. Nanet heeft... Ja, ze heeft er terloops een naam genoemd. En... Ah, er is dus een naam genoemd. Ah, ze wilde er verder niet op ingaan. En... Die naam. Broeder Laurens. Nee. Zo, de kok. Kom maar in en ga zitten. Ik blijf liever staan. Moest onmiddellijk bij u komen? Ja, inderdaad onmiddellijk. Maar het is alweer ruim anderhalf uur geleden. Meneer, het is onvergeeflijk. Ik wilde u niet storen bij uw koffie. Zo. Nou, dat is heel vriendelijk van u, de kok. Neem echter aan, de koffie niet de enige reden is dat je wat uh, verlaat bent... Nee, inderdaad. Ik ben bezig met een onderzoek. Ja, dat verdwenen meisje, hè? Dat verdwenen meisje. Daar wilde ik het met je over hebben. Ik heb die t gelezen. gelezen. Uh, Nanette de Na Nanette de boegarde. Vorderingen gemaakt? Eigenlijk niet. Het is een wat warrige zaak. Ik begrijp er eerlijk gezegd niet veel van. Aanwijzingen? Dat wel. Veel aanwijzingen voor het begin en toch. Dat maakt het allemaal nogal ongrijpbaar. Nog te vroeg voor een pers- en radiobericht? Ja, veel te vroeg, u weet hoe dat gaat. Maar zo'n bericht breekt de hel los. Dan is er gesignaleerd in Rode School, een tijdje horen. Van Bleskens tot het Maastricht. Allemaal tips die moeten worden naketrokken en er niets opleveren. Je hebt geen enkel vermoeden waar het meisje zou kunnen uithangen. Dat hangen is in dit verband een naar woord. Nee, ik heb geen idee. Hoe lang denk je nodig te hebben om het te vinden? Ik bedoel, als het officier mij mijn als, plaats... als ze nog leeft. Als ze nog leeft. Net wil ik zeggen, als ze nog leeft. Ik hou er ergens rekening mee dat Nanette Bougarde dood is. Vermoord. Vermoord? Ja. Vermoord. Dat is in feite de enige redelijke verklaring die ik vinden kan voor over de verdwijning. Ach, kom nou de kok. Moord. Bij moord hoort een motief. Meer nog. Bij moord hoort een lijk. En zolang wij Nanette Bougarde er nog niet hebben gevonden... dood of levend valt er weinig over het motief te zeggen. Het onderzoek berust bij jou de kok. Onderzoek alle aanwijzingen en hou me op de hoogte. Uiteraard, commissaris. Dina net. Was dat een aantrekkelijk meisje? Och, volgens de huidige opvattingen wel, ja. Maar Ruben zou er niet wakker van hebben gelegen. Het buitendam? Ja, die zie je. Het is voor jou. Vladder. Dank u. De kok. Ik heb die antikern de telefoon gehad. Die van Grevelen van de Spiegelgracht. Ja, en? Hij wilde we zo spoedig mogelijk naar zijn zaak toe komen. Hij heeft een vent in zijn winkel die dat schilderij opeist. Nou, die vent die beweert dat het schilderij kort geleden uit zijn huis is gestolen. Wat heb je gezegd? Ik heb hem gezegd dat hij moet proberen om iemand vast te houden totdat wij er zijn, goed? Uitstekend. Ik kom er dan. Oké. Okay. Zorg dat er een wagen klaar staat. We gaan er meteen op af. Ik moet meteen weg. Tot ziens, commissaris. Ja, tot ziens, de kok. De kok, waar is die meneer die het schilderij over heeft? Wat een toestand! Ik ben blij dat u er bent. Die man is woedend. Hij wil het schilderij zomaar meenemen. Hij heeft alle duivels uit de hel gevloekt toen ik hem zei dat hij op de politie moest wachten. Waar is hij nu? In het kamertje achter de winkel. Een van mijn bedienden is bij hem. Mooi, kom verder, we zullen eens zien wat die meneer ons te vertellen heeft. Dat is allemaal het belachelijkste. Dat is de onroerig man. Dat schilderij is mijn Rijkendom. Is hier. dit is de politie. Ze komen in verband met het schilderij. Mijn naam is de kok met COCK van het recherchebureau Warmoesstraat. En deze meneer is mijn collega Vledder. Zo, nou, het werd hoog tijd. Een van mijn schilderijen is gestolen. En, en hier vind ik het. Hier, hier. Ik, ik eis, hoort u wel? Ik Een eis ogenblik dat, dat... voor u gaat eisen. Ik geloof niet dat ik al weet met wie ik het genoegen heb. Van Stuchter is de naam. Makelaar in effecten. Aangenaam, meneer Van Stuchter, u beweert dus dat het schilderij hier uw eigendom is? Beweer, beweer, ik beweer. Dat schilderij is mijn eigendom. Dat schilderij is uit mijn huis gestolen. Gestolen? Ja, wel meneer, gestolen. U heeft natuurlijk aangifte gedaan van de diefstal? Uh, nou, nee, nee dat, dat niet. En waarom dat, niet? Uh, uh, nou, wel eenvoudig omdat ik de diefstal nog niet had gemerkt. Dat uh, schilderij, dat hing in mijn huis aan de keizersgracht. En uh, door omstandigheden ben ik daar een paar dagen niet geweest. Er is dus bij u ingebroken? Uh, nee, nee, nee, nee, geen inbraak. Het, het, het schilderij was, was, was weg, hè. Ik, gisteravond kwam ik thuis. Ik zag de lege plek aan de wand. Maar ik dacht toch niet, meneer, nou, aan diefstal Ik ben persoonlijk zeer hecht aan de schilderij, meneer. Moment, moment. Hoe wist u dat dat schilderij hier in deze zaak was? Ja, dat, is, dat is heel gek. Iemand belde mij op. Ach, iemand belde nu op? Wie? Ja, dat, dat weet ik niet. Vreemd, vindt u niet, meneer van Stuchteren? Oh, ik, ik heb mij dat feitelijk niet uh, direct gerealiseerd, hè. Ik kocht het dat ik de verdwijning van het schilderij had ontdekt. Belde iemand op, Het was een man. Hmm. En vroeg of ik mijn Nanette had verkocht. Uw Nanette? Ja, dat is dat meisje dat model heeft gestaan voor dat schilderij. Heet heet Nanette. Wel, meneer Van Stuchter, u begrijpt dat we u dat schilderij niet direct ter hand kunnen stellen. Er zal eerst een onderzoek naar deze iets wat mysterieuze verdwijning moeten worden gedaan. Oh ja, ik begrijp dat natuurlijk wel, maar het blijft mijn schilderij, hè. Meneer Van Grevelen, ik neem aan dat u dat schilderij... op een normale, legale wijze heeft ingekocht... en dat u de aankoop in uw register heeft ingeschreven. Natuurlijk, zeker heb ik dat. Mooi. De naam van de man van wie ik het schilderij kocht... staat volledig in mijn register vermeld... met het nummer van zijn paspoort waarmee hij zich legitimeerde. Mag ik dat register even inzien? Vanzelfsprekend. Uh, uh, alsjeblieft, hier, bladzijde 54, onderaan. Mooi. Schilderij, olieverf op linnen, 100 bij 80 centimeter vergulde lijst met arabeske figuratief. Voorstellen een jonge naakte vrouw op donkerade sofa, gekocht van. Hey. Is er iets niet in orde? Meneer van Stuchteren, oh? kent u iemand die Ronald van Stuchteren heet? Pardon? Wie is Ronald van Stuchteren? Dat is mijn zoon. Wel. Het lijkt mij het beste, meneer Van Stuchteren, dat u voor een nadere verklaring met ons meegaat naar het bureau. Nou, u wilt toch niet beweren dat mijn zoon, dat Ronald het schilderij. Volgens het aankoopregister. Nou ja, we kunnen deze zaak beter op mijn bureau bespreken, meneer Van Stuchteren, Wil u ook niet? Ja, ja, ja. Verder neem jij het schilderij mee? Dan geef meneer Van Greveland een ontvangstbewijs. En, uh, meneer Van Stuchteren, ja? u gaat met ons mee. Dan praten we op het bureau nog even oh. verder. U begrijpt dat deze zaak niet maar Laat u zitten, meneer Van Stuchteren. Vrede uh, uh. maak jij wat aantekeningen? Wat oh, aantekeningen? Dit is toch geen verhoor? Oh, hoe komt u daarbij? Wij willen van u een verklaring over die diefstal van het schilderij. Nu blijkt dat uw zoon Roon op het schilderij te koop heeft aangeboden... Rijzen er toch wel een paar vragen op. Ja, enige opheldering is wel wenselijk. Ik begrijp het, ja, ja, ja. Maar dan vraagt u maar, hè? Hoewel ik niet geloof dat ik u die opheldering kan verschaffen. Nou, we zullen wel zien hoe ver we komen... U bent bereid om uw medewerking te verlenen? Medewerking? Waaraan? Wij kunnen gevoeglijk aannemen dat uw zoon Ronald verantwoordelijk is... voor de diefstal van het schilderij. Ja, maar laat, maar, laat. Althans, voor de verdwijning ervan. Uit uw woning aan de keizerstacht. Ik hou het op diefstal. Ja, luister wat u zegt, weer. De wijzen liggen voor de hand. Zijn naam staat in het register van de Antiquaire. Meneer van Stuchteren. Doet u aangifte in zaken de diefstal van het schilderij... nu uw zoon Ronald... Nee, nee, absoluut niet, nee, nee. Ronald is mijn enige kind. Na de dood van mijn lieve vrouw... Dat is alles wat ik, wat ik nog heb. Ja, ja. Begrijpelijk. In zoverre heeft u voor ons niets te duchten. Zonder een officiële aanklacht... ...kunnen wij tegen uw zoon niets ondernemen. Wij staan ambtelijk buiten deze diefstal, maar... Okay. ...maar toch... ...toch intrigeert mij het motief van uw zoon. Ik neem aan dat het ook u als vader zal interesseren... ...waarom uw zoon Ronald dat schilderij nam en het verkocht. Financiële moeilijkheden? Nou, dat, dat lijkt mij van niet. Mijn zoon Ronald heeft een ruime toelage. Uh -huh. Mocht hij iets extra's nodig hebben, dan hoeft iemand te kikken. Ik heb hem nog nooit iets geweigerd. Mijn nee, dat is zware positie voor een zoon. Overigens oh, kan ik me termiteren. Het Goed. U houdt van schilderijen? Uh, ja. Ja, ik ben kunstliefhebber. Ja, ja, ja. Ik ik, dit, ik mag wel zeggen... Een... Een fraaie collectie schilderijen en andere kunstvoorwerpen. In uw huis aan de de ik ergens Hoofdzakelijk wel, ja. Heeft u enig idee waarom Ronald juist dat schilderij wegnam? Maar ik zou het niet weten. Kom, werkelijk niet, meneer Verstuchter. Weet u werkelijk niet waarom uw zoon juist dat schilderij uw nanet verkocht? U, u, u, u dwingt mij iets te zeggen dat, dat ik helemaal niet wil. Oh, nee. Wij dwingen u tot niets. U bent alleen bang de waarheid onder ogen te zien, dat is het. Uw zoon stal dat schilderij waarin u het meest gehecht bent, nietwaar? Ja, ja, u hebt gelijk. Ronald heeft me, denk ik, willen, willen treffen. Uh, wellicht straffen. En stal daarom het schilderij van u dan niet? Ronald is geen slechte jongen, meneer de kok. Echt niet. Hij is uh, wat gevoelig, wat sentimenteel. Dat heeft hij van zijn moeder. Hij was bijzonder aan haar gehecht. Sterke moederbinding, weet je u wat. Hij, hij, hij was eigenlijk meer een zoon van haar dan van mij. Uh -huh. Echt, echt moederskind. Ja, ik had hem liever wat, wat flinker, wat mannelijker gezien. De verstandhouding met uw zoon was over het algemeen genomen goed? Uh, nadat mijn vrouw... Uh, na haar dood was ik bang dat Ronald verder van mijn weg zou groeien. Dat is gelukkig niet gebeurd. Tegendeel, er ontstond er een goede, haast vriendschappelijke band tussen ons... Een prettige vader zoonverhouding hm. Ja. Alleen... Uh... Alleen wat? Er waren de laatste tijd wat, wat moeilijkheden. De laatste tijd? Ja, de laatste tijd. Waarom en waarover? Waarom had u de laatste tijd moeilijkheden met Ronald? En waarover? Ronald? Wel, hij... Hij was het niet eens met... Ik, ik heb zijn goed of afkeuring niet nodig. Hij heeft niets goed te keuren. Ik ben baas over mijn eigen beslissingen. Baas ben ik over mezelf. En ik ben er volkomen in staat het dragen weten van mijn beslissingen voordelen te overzien. Ongetwijfeld. Ik bewaar dierbare herinneringen aan mijn overleden vrouw. Maar ja, met, met de doden kan men niet leven. Ik ben 55 jaar, ik ben gezond, ik ben vitaal. vitaal genoeg om op nog een paar gelukkige jaren met naar net te kunnen rekenen. Nanette? Nanette Bougarde? Ja, met Nanette Bougarde, ja, ja. Het meisje dat model heeft gesnaald voor dat schilderij? Zo, zo. U wilt hertrouwen met Nanette? En uw zoon? Hoe reageerde hij? Ja, wacht u eens even, wacht u eens even. U kent Nanette? Ja, en nee. Die vraag is moeilijk te beantwoorden. Ik weet van haar bestaan, al heb ik haar nog nooit persoonlijk ontmoet. Toch, toch heb ik het gevoel haar vrij goed te kennen. Ik volg u dit helemaal. Kent u haar of kent u haar niet? Hoe oud is uw zoon eigenlijk, meneer Van Stoen? Ja, ja, ja, ik weet wat u denkt. Ja, ja, ja, ik begrijp het wel. Ronald is 25 en u denkt, nou net kan dus qua leeftijd mijn dochter zijn. U huh? hoeft niet op te winden. Wij leggen u toch geen strobreed in de weg. Integendeel. Wij wensen u alle geluk toe. Daarom hoop ik ook dat wij Nanette spoedig zullen vinden. Ook voor u. Vinden? Vinden? U zegt vinden? Ja, vinden. Nanette is namelijk spoorloos verdwenen. Er is aangifte gedaan... Nanette door... verdwenen? Ja, sinds donderdag. Ze heeft smiddags of zo rond drie uur de bloemenzaak in de gravenstaat verlaten... en is sindsdien spoorloos. Niemand heeft haar meer gezien. En ze heeft geen boodschap achtergelaten, geen... Geen bericht of zo? Niets van die naart. Maar het is zoek, weg, verdwenen. En volgens mij niet vrijwillig. Niet vrijwillig. Hoezo? Wij zijn bang. Wij houden er ernstig rekening mee dat haar iets uh, is overkomen. Iets ernstigs. Ach, nee. Er is er niks overkomen. Niets, niets ernstigs. Want dat is gewoon gevlucht. Gevlucht? Ja. Waarom zou men net vluchten? Dat ze is gevlucht voor de consequenties. Ik, ik had... Wel, Nanette had beloofd met mij te zullen trouwen. Ik had dat ook nooit moeten vragen. Ik, ik, ik had haar die belofte niet mogen, mogen afdwingen. Ik, ik, ik, ik, ik had verstandiger moeten zijn. U denkt dat Nanette is gevlucht om zich te onttrekken aan een trouwbelofte? Ja, beslist. Dat moet het wel zijn. Uh, Zij heeft het uiteindelijk niet aangedurfd. Ik ben tenslotte 55. Zij is 19. Eén vraag nog, meneer Van Stuchteren. Hoe had u zich dat huwelijk met Nanette voorgesteld? U bent een vermogend man, heb ik begrepen. Had u misschien bepaalde voorwaarden willen stellen... of zou u gewoon in gemeenschap van goeder zijn getrouwd? God, daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Nee, u niet. Maar anderen misschien? Wat bedoelt u daarmee? Uw zoon, Ronald. Hij is uw enige zoon en enige elf Ja, gedaan. Wat voor de donder wilt u daarmee zeggen? Gezien uw felle reactie weet u precies wat ik daarmee wil zeggen. Bij een eventueel huwelijk met u en Nanet zou Ronald, hoe dan ook, ernstig gedupeerd worden. Hij zou een deel van zijn toekomstige vermogen kwijt zijn. Tja, als iemand een motief had om Nanet spoorloos te laten verdwijnen... ...wel, dan is dat uw Ronald. Wel, verdomme! Oh. U, bewe, u, u beweert, u, u, u zegt dat, ja, dat mijn zoon... Ja, beheerst u zich, alstublieft. Dat u er helemaal gek geworden. Mijn collega deed dat, alleen maar een suggestie. Dat is werke grenzen werkelijk... Een, een redelijke aan suggestie. Werkelijk... Het is geen beschuldiging. Kalmeert u en gaat u naar huis. En Vraag uw zoon of u contact met ons wil opnemen. Ik heb hem formeel een paar vragen te stellen. Gaat u, gaat u hem arresteren? Waarom arresteren? Hij heeft daarnet toch niet bemoord? Of wel, meneer van Stuchteren?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 Technische realisatie Wim de Kok en Bram Hengeveld. De regie had Hero Muller.